6 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de waterkeringen en veiligheidssystemen... rond New Orleans de tropische storm Isaac doorstaan. Er zijn gebieden onder water gelopen en een paar honderd mensen zijn geëvacueerd. Maar er zijn vooralsnog geen berichten van dijkdoorbraken of slachtoffers. Waarschijnlijk wordt pas vandaag duidelijk welke schade Isaac heeft veroorzaakt. Op de Republikeinse Conventie in Florida is Paul Ryan aangewezen... als vicepresidentskandidaat en dus de running mate van Mitt Romney... Ryan beloofde dat Romney en hij de economische problemen van Amerika gaan oplossen... en de komende vier jaar 12 miljoen banen gaan scheppen. Komende nacht spreekt Romney zelf de conventie toe. In Australië hebben leden van Greenpeace actie gevoerd bij een Nederlands vissersschip. Ze probeerden te voorkomen dat het grote schip de haven van Port Lincoln binnenliep. Maar dat lukte niet. De vissers wilden 18.000 ton vis uit de Australische water halen. Er moet nog een vergunning komen voor de vangst en de vissers wachten daarop in de haven. In de Afghaanse provincie Uruzgan zijn drie NAVO-militairen... doodgeschoten door een man in een Afghaans legeruniform. De slachtoffers zijn Australiërs. NAVO-militairen worden steeds vaker aangevallen... door Afghaanse militairen en politieagenten. De oceanen verzuren steeds sneller en in sterkere mate. Wetenschappers van onder meer de Universiteit Utrecht hebben dat aangetoond. De onderzoekers namen monsters uit de oceaanbodem... en daaruit blijkt dat oceanen nu veel sneller verzuren dan vroeger. Dat komt door de uitstoot van CO2... Een hogere zuurgraad verstoort het leven in de oceanen. Tennister Kim Kleisters heeft haar carrière beëindigd. In de tweede ronde van de US Open verloor de Vlaamse in twee sets van de Britse Laura Robson. Kleisters had al aangekondigd dat dit haar laatste grote toernooi zou zijn. De voormalige nummer één van de wereld won de US Open drie keer en de Australian Open één keer. Het weer eerst bewolkt en kan ze wat regen, later wisselend bewolkt met af en toe zon, maar dan ook enkele buien, tot 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 30 augustus. Goedemorgen. Op initiatief van Frankrijk praat de VN-veiligheidsraad weer over Syrië. Correspondent Frank Renaud legt zo dadelijk uit wat de Fransen willen. En de oppositie in Syrië vormt ook bepaald geen eenheid. Arabist Leo Kwarte vertelt daar zo meer over. Dan de Republikeinse Conventie. Daar was de beurt aan running mate Paul Ryan. U hoorde dat zojuist. Wessel de Jong doet verslag vanuit Tampa. Tropische storm Isaac raasde ondertussen over New Orleans. Gevolgen op de grond werden ook in Nederland goed in de gaten gehouden... door de bouwers van de dijken. We spreken ze zo. Joost Vullings hoort u. Praat u bij... Over de verkiezingscampagne in Nederland. En de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, is te gast. tussen half negen en negen uur. We praten ook nog over de grote verkiezingsthema's. De hervormingen van het pensioenstelsel, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Volgens hoogleraar bestuurskunde, Walter Kikkert. praten we er wel over, maar doen we niks. Je hoort nog ook, ook nog over de vermeende kaping van dat vliegtuig gisteren. Het bleek dus loos alarm. Maar verslaggever Robert Bas zocht toch maar uit. wat daar nou gistermiddag gebeurde. Je hoort ook een verslag van de opening van de Paralympics. En Marcella Mesker vertelt over de uitschakeling van Kim Kleist. De oceanen verzuren in hoog tempo. En bijna alle Nederlandse koeien zijn besmet met het Smallenberg-virus. En dat blijkt goed nieuws te zijn. Hoe dat zit, hoort u in het Radio 1-journaal tot half tien. U kunt u dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl. In Terneuzen, in Zeeland, zijn gisteravond in een woonhuis 300 explosieven gevonden. Volgens de politie waren de explosieven zelf in elkaar gezet. We hebben in een woning in Terneuzen hebben we een 300 stuks uh, explosieven gevonden die zelf gemaakt zijn. Dus de personen die daarmee bezig waren, die hebben geëxperimenteerd, zoals we dat noemen, met, uh, met vuurwerk. De bewoner van het huis en zijn minderjarige zoon zijn inmiddels aangehouden. De politie kwam de twee op het spoor na een anonieme tip. De jongen zou aan vrienden hebben verteld dat hij experimenteerde met vuurwerk. De agenten vonden in de woning zoveel zelfgemaakt vuurwerk... dat de explosieve opruimingsdienst erbij werd gehaald. We hebben een anonieme tip binnengekregen... dat er uh, mogelijk illegaal vuurwerk in de woning aanwezig zou zijn. En daar troffen wij dus uh, ja, materiaal aan dat we niet vertrouwden. Uh, we hebben toen uh, de experts erbij gehaald van de uh, EOD. Die, uh, die zijn gekomen en die zeiden ook van... nou, dit is dermate ernstig, dat moeten we voorzichtig uh, benaderen... en uh, ook uh, uit de woning halen. Dat zei ik. De explosief opruimingsdienst had een paar uur nodig om het huis leeg te ruimen. De politie denkt dat de vader en zoon meer dan een jaar met de explosieven bezig zijn geweest. Paul Ryan is op de Republikeinse Conventie officieel aangewezen als de running mate van Mitt Romney. De derde dag van de bijeenkomst in Tampa, Florida, hield hij een vuurig pleidooi voor zijn partij en natuurlijk voor Romney. When Governor Romney asked me om het ticket te said, Let's ik, laten exactly we dit doen. En dat is precies wat we gaan doen. 42-jarige Ryan, voorzitter van de begrotingscommissie in het Huis van Afgevaardigden, beloofde onder meer dat Romney en hij de economische problemen van het land gaan oplossen. Correspondent Wessel de Jong vertelt er straks meer over. Bij een achtervolging door de politie in de Drentse plaats Nieuwbuinen is een 18-jarige automobilist omgekomen. Volgens de politie had de man geen rijbewijs en was hij er met een auto vandoor gegaan. Toen agenten de man zagen rijden, gingen ze achter hem aan. Deze 18-jarige man die had uh, gistermiddag zonder toestemming een auto meegenomen uit Sellingen. En hij was ook niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Nou, de collega's uit Groningen hebben onder andere de onderliggende uh, uh, eenheden zijn geïnformeerd daarover. Dus toen uh, serveerde agenten in Nieuw-Buin de, uh, de man zagen rijden, hebben zij de auto gekeerd. En uh, hebben ze de achtervolging in om hem een stopteken te geven. Ja, de man stopte niet, ging er met hoge snelheid vandoor en reed in een bocht tegen een boom. Fatale afloop valt volgens de politie de achtervolgende agenten niet te verwijten. De collega's hebben de auto gekeerd, hebben vervolgens de achtervolging ingezet en toen was de man op de begonia staat in. Dus zij uh, um, zaten daar niet dicht op. Maar zoals altijd in dit soort gevallen, als er een ongeval plaatsvindt waar wij bij betrokken zijn, in die zin dat er nu een achtervolging is, uh, pakt de Rijk Recherche het onderzoek op en doet dit samen met de verkeersongevalanalyse van Groningen om een, uh, zelfs een onafhankelijk onderzoek uh, te doen naar deze oorzaak van dit ongeval. Ja, de man is ter plekke overleden aan zijn verwondingen. In de Verenigde Staten heeft de burgemeester van New Orleans een avondklok ingesteld. Hoewel de orkaan Isaac is afgenomen tot een tropische storm, is het nog te gevaarlijk om buiten te zijn. President Obama riep tijdens een toespraak in Virginia zijn publiek op om degenen die getroffen zijn door de orkaan in gedachten bij te staan in We we De schade die de orkaan tot nu toe in de Verenigde Staten veroorzaakt heeft, lijkt mee te vallen. Wel zitten meer dan 600.000 huishoudens in de staten Louisiana, Mississippi en Arkansas zonder elektriciteit. Greenpeace heeft geprobeerd een Nederlands visserschip tegen te houden in een Australische haven. Tien actievoerders van de milieuorganisatie zaten met de rubberboten vast aan het schip... om te voorkomen dat de havenloods aan boord kon komen. Dat mislukte toen de touwen van de boten werden doorgesneden, zegt de campagneleider van Greenpeace. Wij hebben het schip opgewacht met twee rubberboten... en geprobeerd om te zorgen dat de loods niet aan boord kon komen... zodat het schip de haven niet kon binnenlopen. Nadat de mensen aan boord van het schip onze touwen hebben doorgesneden... zodat we dus niet op het schip op konden komen... Is uiteindelijk de loods wel nog uh, aan boord kunnen komen en kon het schip toch nog de haven willen varen? Het 142 meter lange schip, genaamd Margiris, is van het Nederlandse visserijbedrijf Parlevliet en van de Plas. Het schip wil zo'n 18.000 ton vis uit de Australische Zee halen. Nou, volgens Greenpeace is dit schip het toonbeeld van de problemen van de Europese visserij. Het schip laat zien hoe het in Europa met de, vissers, met de, met de visserij uh, aan, aan toe gaat. Er is een ongelooflijke overcapaciteit in Europa. Er zijn simpelweg te veel schepen voor te weinig vis. En uh, Om dat te compenseren zie je dat dit soort enorme visfabrieken de hele wereld afstruinen om nog steeds vis te kunnen blijven vangen. Het schip wacht in de haven van Port Lincoln nu op een vergunning voor de vangst. De Australische overheid heeft daar nog geen besluit over genomen. Vissers in het gebied hebben ook geprotesteerd tegen het schip. De organisatie hoopt dat de Australische premier nu actie gaat ondernemen. We zien dat de weerstand tegen het schip in Australië, in Australië heel erg groot is. Heel veel vissers zijn tegen het schip. Heel veel andere groeperingen en mensen zijn tegen het schip. En de politieke discussie loopt ook heel hoog op. En wij hopen dat door de premier zelf eindelijk een besluit was genomen om het schip uit Australië te wateren te beweren. Omdat de winst voor Australië, voor het schip eigenlijk niet bestaat. Eind juni voerde Greenpeace ook al actie. Milieuactivisten hadden zich toen vastgeketend aan het schip in de haven van IJmuiden. Nadat de politie een eind had gemaakt aan die blokkade, vertrok de Magiris naar Australië. De Paralympische Spelen zijn gisteravond geopend in Londen. Openingsceremonie van de spelen voor gehandicapte atleten werd gehouden in het Olympisch Stadion. Onder andere Prins William en Prinses Kate woonden de ceremonie bij. Koningin Elizabeth opende de spelen. Ik declare open the London 2012 Paralympic Games. De Nederlandse vlag werd tijdens de ceremonie gedragen door speerwerper Ronald Hertog. Aan de 14e editie van de Paralympische Spelen doen meer dan 4000 sporters uit 170 landen mee. Britse premier Cameron noemde hen een inspiratie. It's been a, a is is Er is dus in Londen veel belangstelling voor de spelen. Bijna alle 2,5 miljoen toegangskaartjes zijn al verkocht. En in Venetië is gisteravond het jaarlijkse filmfestival begonnen. The Reluctant Fundamentalist, een politieke thriller... van de Indiase regisseur Mira Nair, mocht het beroemde festival openen. Het is de 69 ste editie, een van de vier belangrijkste festivals in Europa. 80 jaar geleden werd het voor het eerst gehouden op het terras van een hotel... vertelt de baas van de Biennale Venetië, waar het festival onderdeel van is. In 1932 was het de eerste mostra van het wereld... Tijdens het festival wordt de Gouden leeuw uitgereikt. Er dingen 18 films mee naar de prijs. Op 8 september maakt de voorzitter van de jury, Amerikaanse regisseur Michael Mann, de winnaar bekend. Nog, de Amerikaanse beurzen zijn gisteren licht in de plus geëindigd. De stand van de Dow Jones-index bleef ongeveer gelijk en de Nasdaq sloot met een tiende winst. In Azië wordt gehandeld natuurlijk. Nikkei staat op dit moment op een verlies van 17 procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes. Vreek de Jonge wordt vandaag 68 gefeliciteerd. Nog steeds is hij actief op het toneel. komende tijd treedt hij op in het land met zijn programma Mierenneuken. Dat programma wordt aan de vooravond van de verkiezingen uitgezonden. Voorafgaand aan het afsluitende verkiezingsdebat. Alles werd anders op de dag dat hij het niet... Zitten zag hij, had iets in een kroeg gehoord, café, dezelfde kant kop van oord waar hij die avond was beland, op zijn huwelijk was strand. En op de vraag hoe het leven was, zonder doel, zonder kompas, riep iemand dronken aan de toog, doe als Sammy, kijk omhoog. Sleef hij de schatter aan een korer neer bij zijn rechteroor die zich licht voor overboog en fluisterde: ga mee omhoog. Onder twijfel aan zijn vlucht, hij boog geen weerstand aan de vraag: wat doe ik hier? En viel omlaag, hij stond bekend in het gesteerd, als die idioot van dat gedeelte. Net als met Edgar Allan Poe, omgang op eigen risico, hij werd gemeden met een boom, maar arrogant keek hij. Rek die jongen. Doe als Sammy. Gaan we naar Maino Remmers. Maino, goedemorgen. Goedemorgen. Ergens op de grens tussen Nederland en België... bij een huis waar jij ja. mooie verhalen over hebt. En het gaat over... de aanleiding voor jouw bezoek is een grenslijk. Een ja. lijk. Lijk. Like. Ja. Nou, wij zijn benieuwd. Ik, ja, ik eigenlijk ook wel. Ik moet je zeggen, het is een vreemd curieus verhaal. Ik sta bij een uh, wit gebouw. Eén etage hoog, manshoge heg eromheen. Zodat je niet goed naar binnen kan kijken aan de zijkant. En je kent Baarle-Nassau onder Tilburg. Ach, het grapje is al door zoveel verslaggevers uitgehaald. Kijk, nou sta ik in Nederland. Kijk, nou sta ik in België. Nou ja, goed. Een kleine stap jaar... voor de mens. Ja, ja, ja. ja. Het is, het is, het is Baarle, Baarle... Er hangt hier ook een AVB bordje moet ik je zeggen. Op het Witte Huis waar ik sta... En dat gaat over de Femisbank. Bank. Hier was ooit, meldt het AWB bordje gevestigde Famous Bank. Een bank die vooral bekend werd doordat men hier spaargeld kon onderbrengen... zonder de herkomst te moeten verantwoorden en zonder dat de fiscus er weet van kreeg. Ja, daar zijn ze hier in Baarle-Nassau, schuine streep Baarle-Hertog... Nederland-België, wel wat overgewend. Want in de tijd dat hier gesmokkeld werd, werd dat eigenlijk continu gedaan. Aan de voorkant kwam je Nederland binnen, bij de achterdeur zat je in België. En daar is gretig gebruik van gemaakt, want de grens krioelt hier werkelijk door de gemeente heen. En dit gebouw, dit huis, heeft dan ook een curieus verleden. Ooit was hier dus die Venusbank gevestigd, maar in 2008 is hier inderdaad een lijk ontdekt. Dat is een zaak die in 2008 is begonnen... en het ging daarbij om de 25-jarige Wit-Russische Katrina Karniak. De echtgenote van hoofdverdachte Robert-Jan B. Dat lijk werd gevonden in een van de kamers van dit witte hoekige gebouw. Op de hoek van de straat. Ze zat in een kliko die volgespoten was met peurschuim... waardoor haar lichaam verzeept was, half opgelost... En die kliko was weer in een dichtgekitte kist aangetroffen. En nooit is helemaal komen vast te staan wat nou de werkelijke doodsoorzaak is. En ja, die zaak die sleept zich maar voort. Eerst moest de Belgische politie er zich over ontfermen. Toen de Nederlandse politie, want ja, Baarle-Nassau. En vandaag neemt de rechtbank in Brigda het besluit... of de zaak nog verder wordt aangehouden, of er nog meer onderzoek nodig is... of dat echt de inhoudelijke behandeling kan Plaatsvinden. Uh, en die hoofdverdachte Robert-Jan B. zegt dat hij dat hij het niet, dat hij er geen hand in heeft gehad. Maar ja, echt helemaal duidelijk is het niet geworden, deze zaak. En er schijnen in dit gebouw nog meer eigenaardigheden te zitten. En daar hopen we deze ochtend achter te komen. Zo is er ook nog iets met een kluis en een geheime ruimte. <lacht> en ooit zat hier ook nog het management van Helmoet Lotti. Oh. Wat dan weer de ex was van Corrie Konings, kortom. Nou, nee. nou, nou. No. En dan zal ik je aan het eind van het dit mijn verhaaltje nog vertellen... dat de straatlantaarn Paul voor de deur ook al twee keer is aangevloept, maar ook al drie keer is uitgegaan. Dus nou, het is een beetje een spookhuis. Het zaakje stinkt, nou. Wij ja, zijn zeer ik benieuwd. En we gaan je volgen vanochtend vanuit dat huis op de grens... tussen Nederland en België. Tien minuten voor half zeven is het zet naar het NOS Radio 1 Journaal. De Curaçaose sopraan uit Nederland, Tania Cross, was gisteravond een concert de gast op haar eigen eiland. Voor een uitzinnig publiek werd de operazangeres begeleid door een keur van niet-klassieke Antilliaanse popartiesten. Voor veel bezoekers een eerste kennismaking met klassieke muziek in een Curaçaos-jasje. Snel, dus uh, ik kan niet gaan zitten. En kunt u hier vanaf deze afstand goed genieten? Geniet? Enorm. Dus ja? dat is geen enkel probleem. U bent speciaal voor Tanja Cross gekomen? Speciaal voor Thayer Cross. Ja? Ik heb er altijd willen zien optreden en dit is nu een mooie gelegenheid. Vooral de manier waarop de show begonnen is. Fantastisch. Ja, wat was daar speciaal aan? Dat hele speciale lied waarvan ze zei, nou, ik ga het niet zo klassiek zingen, ik ga het een beetje op zijn Curaçao doen. Mm -hmm. En toen kreeg je de Curaçaose jus erbij. En nu heeft Thaïa ervoor gekozen om een soort crossover... Uh, ja. met uh, andere uh, artiesten van hier, uh, Junior Tekla bijvoorbeeld, ja. uh, te, te zingen. Wat vindt u van die combinatie? Fantastisch, fantastisch. Ze hebben het uitstekend gedaan in het eerste deel van de show. U bent uh, speciaal voor Thaïa Cross gekomen? Voor alle vier. Alle vier? Ja. ja. Junior... En die was die andere ook weer? Roega en, en die, Maruga oh, Maruga. die andere mevrouw, andere, dat andere meisje. Die zingt heel goed. Maar die combinatie, klopt die wel? klassieke muziek? Wordt jawel, jij... jawel. Uh, dat is juist het mooie. Ja, ja vindt u dat het mooi ja. Ja, ja, ja, ja, vooral nu bijvoorbeeld die combinatie van Junior Tekla en, en uh, Tanya Cross Dat dat maar kan en dat gewoon mooi. Dat Curaçao met de opera, met het reggae. Alles zo gecombineerd. Dat is ah, gewoon perfect. Houdt u houdt van Tanja Cross? Ik heb niet eens gehoord van Tanya. En echt, ik hou echt van haar. Dat is klassieke muziek. Ja, maar het is goed, hè. She is good. Very good. Hey Tanya. Zelfs je stembanden glimlachen. hè? Ja, ja, ja. <laughs> Curaçao, op je eigen grond, hoe voelt dat? Het is echt een feest altijd hier. En uh, ik, ik, het publiek is zo enthousiast. En, uh... De combinatie van pop en, uh, en klassiek? Ja, absoluut. Ja. En daar ben ik wel, wel erg voor in, ja. En ik uh, ben ook bezig nu met mijn uh, nieuwe cd aan het produceren... en uh, elkaar zetten. En dat wordt ook... een CD die heet crossover en met, met een K. En dat is dan ja, eigenlijk klassieke muziek met hedendaagse componisten. Dus uh, het, is, het wordt zodanig ook uh, een mengelmoes. Je zong twee aria's uit Katibo Isjon van uh, Karel de Hazet. Hoe is dat om dat te zingen voor het publiek dat het ook nog eens verstaat? Nou, dat is wel echt heel bijzonder hoor. En ik merkte ook dat de mensen gewoon... Naar mij met open mond waren aan het luisteren. En ja, dat is ook wat ik wil bereiken: het, het, het vernieuwen en doorborduren van folklore naar echt hedendaagse muziek. En je hebt één concert vandaag gegeven voor Curaçao. Gaat Curaçao meer van je zien? Ik heb nu een, een bijzonder prettige ervaring gehad. Ik dacht, oké, okay, ik probeer het wel en ik ga kijken hoe dat mij bevalt. En het is me prima bevallen, dus uh, men kan wel verwachten dat ik hier weer uh, kom staan. Absoluut. Kijk eens aan: we horen een bijdrage van Correspondent Dick Draaier vanaf Curaçao. Well, I saw you with your hands above your head Spinning around, trying not to look down But you did, and you fell hard on the ground Then you stumbled around for a good ten minutes And I said, I've never seen anyone look so dumb before And you laughed and said, I still know how to turn you on though. And you're the only Fast dreams, you're the only one who knows exactly where I mean. And I probably forgot to tell you this like that time when I forgot to tell you about the scar. Remember how uncomfortable that made you feel? See, you're not what I expected, but you're the only one who knows how to handle me. You're such a great kisser, and I know that you agree. You're the only one who dragged me kicking and screaming through fast.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 The Only One hoort u van Maria Mena. Het NOS Radio 1 Sport. Tennisser Igor Seisling heeft bij zijn debuut in New York de tweede ronde van de US Open bereikt. Seisling won in drie sets van de Spanjaard Daniel Guimeno Traver. Hij vertelde bij tennistv.nl dik tevreden te zijn. Ik ben gewoon blij met het winnen van de eerste ronde. Ik had nog nooit eerder een ronde gewonnen. En uh, nu uh, goed gespeeld, in drie sets gewonnen. Heel blij mee. De eerste set moest ik een beetje uh, in, in mijn spel komen wel... maar dat had niet echt met spanning te maken. En, uh, ja, ik, ik voelde een hoop vertrouwen op de baan, dus uh, geen spanning deze wedstrijd. In de tweede ronde speelt Zijsling tegen de als vierde geplaatste Spanjaard David Ferrer. En Kim Kleisters heeft haar carrière beëindigd. In de tweede ronde van de US Open verloor de Vlaamse in twee sets van de Britse Laura Robson. Kleisters had al aangekondigd dat dit haar laatste grote toernooi zou zijn. Straks even voor half negen meer over de US Open met Marcella Meske. De Spanjaard Joaquim Rodriguez is ook na de elfde etappe de leider in de Ronde van Spanje. Rodriguez verloor in de individuele tijdrit over 40 kilometer... wel wat tijd op zijn directe concurrenten... maar hield in het klassement één seconde over op Alberto Contador. De winst in de tijdrit ging naar de zweet Frederik Keziakov. Contador eindigde op 17 seconden als tweede. En Christopher Froome werd derde op 39 seconden. Robert Geesink behield zijn vijfde plaats in het algemeen klassement. Laurence Tendam staat daarin negende, welke Mollema is tiende. Welke clubs de groepsfase van de Europa League bereiken wordt vanavond bepaald. Van de vijf Nederlandse clubs lijkt alleen PSV zeker te zijn van de volgende ronde. Feyenoord moet voor een wondertje zorgen bij Sparta-Praag... want vorige week werd in Rotterdam eh, met 2-2 gelijk gespeeld. Aanvoerder Jordi Klaasie over wat hij van de Tsjechen verwacht... Ik denk ook gewoon druk vooruit gaan zetten. Ik denk dat we niet, niet willen spelen op een 0-0 bijvoorbeeld. Ja, als wij toch dan wel die 1-0 maken, ja, dan zit hun uh, toch ook erin. Dus, uh, ik verwacht gewoon een, uh, ja, een wedstrijd wat, wat van beide kanten aanvallend gaat worden. Dus uh, ik hoop een leuke wedstrijd. Ook FC Twente staat voor een loodzware opgave. Vorige week werd in Turkije met 3-1 verloren van Beursa Spoor. Volgens aanvaller Lucas Tanjos werden er toen te veel kansen gemist. Ja, dat we geconcentreerder moeten zijn. Want uh, we kregen nog, uh, aan het einde nog een aantal kansen. Als die erin gingen, ja, misschien moet je, een, moet je de één maken thuis. En uh, natuurlijk ook de tegendoelpunten die we tegen hebben gekregen. Dat, uh, ja, dat mag niet meer gebeuren uh, morgen. Morgen moeten wij gewoon uh, ja, heel scherp beginnen geconcentreerd en uh, de twee maken. De Heerenveen moet ook een verschil van twee doelpunten wegwerken. Vorige week was het Noorse Molde met 2-0 te sterk. Volgens trainer Marco van Basten zou het slecht uitkomen... als zijn ploeg nu al wordt uitgeschakeld. Ja, dat zou ik heel jammer vinden. Maar goed, uh, dat is ook uh, wat er in de voetballerij kan gebeuren. En uh, ja, we zullen dan toch gewoon weer verder moeten... en ons focussen op, uh, op de competitie. Maar ik, ik zou het jammer vinden omdat... Uh, Juist met deze jonge groep, met, met wat minder ervaren spelers... Is, zijn die Europese wedstrijden zo, uh, zo interessant. AZ liep vorige week een 1-0-nederlaag e op bij ANSI. Vandaag keert de ploeg van Guus Hiddink terug in Nederland. Want in de vorige ronde schakelde het Vitesse uit. Gert-Jan Verbeek kijkt uit naar het treffen met de tegenstander. Vooral omdat de AZ-coach het belang van het duel kent. Ja, daar heb je het verleden jaar, een jaar lang om, om, om, om lopen knokken, om, om Europees voetbal te halen. En dan zou het heel teleurstellend zijn nou als dat na één ronde al, al, al afgelopen zou zijn. Dus wij, wij, wij gaan er alles aan doen om, om een ronde verder te komen en in die groepsfase terecht te komen. Dan ben je tot, tot de, december verzekerd van Europees voetbal. Nou, dan hebben we nog PSV. We zeiden het al. Hoeft zich niet zoveel zorgen te maken. naar de 5-0 overwinning. op FK Zeta in Montenegro. Het geeft Dik Advocaat de mogelijkheid. om een aantal reserves. speeltijd te gunnen. Maar hij wil niet spreken van een gelegenheidselftal. Ik heb al meer gezegd. Uh, dat, dat je niet kampioen kan worden. of een goed resultaat. krijgen met. met 11 of 9 man. Je hebt gewoon 20 man no nodig. En morgen staat er een elftal. die gewoon. wat gewoon een heel goed elftal is. En. Uh, en daar kunnen ze laten zien. Europees gezien laten zien wat ze kunnen. Dus ik, ik vind een gelegenheid, zelfs vind ik de minderwaarde ten opzichte van, voor de spelers. Wedstrijden ja, is... van de Nederlandse clubs in de Europa League zijn vanavond live te volgen... in een extra uitzending van Langs de Lijn vanaf 7 uur op Radio 1. Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, half zeven door het meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Het lijkt erop dat de waterkeringen bij New Orleans de tropische storm Isaac goed hebben weerstaan. Er zijn gebieden onder water gelopen en een paar honderd mensen zijn geëvacueerd. Maar er zijn vooralsnog geen berichten van dijkdoorbraken of slachtoffers. Paul Ryan is op de Republikeinse Conventie in Florida officieel aangewezen als vicepresidentskandidaat. Hij wordt de running mate van Mitt Romney, die het in november opneemt tegen president Obama. Greenpeace heeft in Australië actie gevoerd bij Nederlandse vissersboot. De milieuorganisatie probeerde te voorkomen... dat het grote schip de haven van Port Lincoln binnenliep. Vissers willen 18.000 ton vis vangen in de Australische wateren. En in Londen heeft koningin Elisabeth de Paralympische Spelen geopend. De openingsceremonie had als thema wetenschap. In het Olympisch Stadion was een bonte show te zien met veel dans en muziek. En ook was er de traditionele intocht van de atleten. Speerwerper Ronald Hertog droeg de Nederlandse vlag. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws... Het weerbericht van Weer Online. Vandaag een overgang naar koele weer en dat gaat gepaard met bewolking en neerslag. Het weerbeeld is wisselend bewolkt met in eerste instantie vooral in het westen van het land buien. In de loop van de dag trekken de buien verder naar het oosten en is er kans op een klap onweer. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden bij een matige zuidwesten tot westenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt en vallen er buien lokaal met onweer. De wind draait naar het noordwesten en voert koele zeelucht aan. De temperatuur zakt daarbij na een graad of 11. Vrijdag bevindt Nederland zich dan in koele lucht met maximaal rond 17 graden. Verder stapelwolken en zonnige perioden, maar ook af en toe een bui. In het weekend knapt het weer op en gaat de temperatuur langzaam omhoog. Buurtmoestuin, wijkpark, urban garden, dorpsbos, speelnatuur of geveltuin. In veel Nederlandse buurten wordt gewerkt aan groen. Werk jij ook samen met jouw buur aan een groenbuurtproject? Deel het op groendichterbij.nl en maak kans op 20.000 euro. College Tour is terug met acht nieuwe afleveringen. En niemand minder dan André Kuipers, astronaut, opent het nieuwe seizoen van College Tour. Nog maar net terug op aarde geeft hij zijn eerste lange interview in het European Space Agency in Noordwijk. André Kuipers, vanavond om vijf uur half negen bij de NTR op Nederland 3. GroenDichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl. Het is drie minuten over half zeven. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Republikeinse conventie heeft Paul Ryan officieel genomineerd als de running mate van Mitt Romney. Kandidaat voor het vicepresidentschap gaf daarna een speech. Correspondent Wessel de Jong is bij de conventie in Tampa, heeft naar die speech geluisterd. Uh, Wessel, uh, goedenavond voor jou. Hoe was die speech van Ryan? was natuurlijk heel lang naar uitgekeken door de zaal. was natuurlijk een, een eindeloos voorprogramma geweest met Condalisa Rice. Je weet nog wat, de minister van Buitenlandse Zaken onder Bush. De kandidaat van vorige keer, senator McCain. Dus die zaal is dan wel inmiddels dan toe aan een hoogtepunt. En die zaal is dan ook heel erg enthousiast. Maar om nou te zeggen dat er echt een feest is losgebarsten met, uh, met Paul Ryan. Nee, dat zeker niet. Mensen gingen niet op de banken. En iedereen denkt dan natuurlijk toch onwillekeurig terug aan Sarah Payne. In, hè. Dat was de sensatie van vier jaar geleden, van de vorige keer. En die zette toen de hele tent op zijn kop met grappen... als weet je het verschil tussen een pitbull en een, en een hockeymother. Nou, daar ging de hele zaal natuurlijk van... Uh, ja, die werd daar natuurlijk helemaal gek van. Nou, dat is nu niet gebeurd. Ryan heeft duidelijk zijn taak vervuld. Hij heeft natuurlijk met Romney heeft hij de hemel ingeprezen... en een harde aanval gedaan op Obama. Dat is natuurlijk het, de belangrijkste taak van een kandidaat... voor het vicepresidentschap. Ja, en Wessel, Ryan is natuurlijk... De man van de cijfers, hè, als voorzitter van de begrotingscommissie in het huis van afgevaardigden, was dat ook het centrale thema van zijn speech: de cijfers, de economie. Precies, de economie is natuurlijk helemaal het centrale thema van deze verkiezingen. En om die hele harde aanval op Obama in te zetten, was natuurlijk eigenlijk voldoende om maar een paar van die hele nare cijfers van dit moment te noemen. Nearly one in six Americans is in poverty. Millions of young Americans have graduated from college during the Obama presidency ready to use their gifts and get moving in life. Half of them can't find the work they studied for or any work at all. So here's the question. Without a change in leadership, why would the next four years be any different from the last four years? Ryan doet hier een, een heel duidelijk beroep op de jeugd. De hele campagne van Romney en Ryan heeft natuurlijk erg veel moeite om, uh, ja, met zijn populariteit bij de jeugd. Obama is natuurlijk toch nog altijd populairder bij de jongeren. Maar ja, de jongeren hebben wel grote problemen natuurlijk. De jeugdwerkloosheid is natuurlijk gigantisch. Dus wat zegt Ryan hier? Waarom zullen de, de, de eerste vier jaar van Obama, waarom zullen die verschillen van de komende vier jaren? Dat, dat, uh, ja, dat is natuurlijk inderdaad, dat is natuurlijk maar de vraag. En daar daar doen ze hun natuurlijk beroep op. Hij ging natuurlijk heel hard in op de schuldencrisis. Hè. Dus de economie was absoluut de speerpunt van zijn aanval. De kritiek op de regering Obama, het beleid daarvan is natuurlijk niet verrassend. Wessel, waren er nog wel opvallende dingen ook? Ja, er zijn, uh, zijn natuurlijk altijd opvallende dingen. Een vast punt in zo'n avond is natuurlijk dat de kandidaat... zijn persoonlijke geschiedenis vertelt. Ook inclusief dan de, wat er met zijn ouders gebeurd is. mijn from a widow in grief to a small businesswoman whose happiness wasn't just in the past. Her work gave her hope. It made our family proud. And to this day, my mom is my role model. Hij vertelt hier dus uh, kort zijn uh, familiegeschiedenis. Hij verloor zijn vader op zijn zestiende. En hij vertelt hier dan verder over zijn moeder... dat het niet een, een treurige weduwe is geworden... maar dat ze met, meteen een opleiding begon, een bedrijfje startte. En daar heeft hij zo'n bewondering voor. Vandaar dat hij zijn moeder zijnde, ja, dat is mijn role model. Wat ik zelf nog eigenlijk het, hele, het grappigste vond van, de hele, uh, van, van zijn hele verhaal... was het verschil dat hij aanhaalde met, uh, met, met Ron. Die zeiden, ja, wij verschillen toch wel... Een beetje. We zijn... Uh, Mid Romney is natuurlijk wel een stukje ouder. Als ik luister naar zijn muziek uh, die ik hoor op de <laughs> campagnebus... ja, dat is muziek die ik in de lift hoor. Die draai ik, die heb ik toch echt zelf niet meer op mijn iPod zitten, zeg maar. Ja, dat, was toch, uh, dat was eigenlijk wel heel erg grappig. Correspondent Wessel de Jong vanaf de conventie in Tampa. Twintig jaar na het begin van de Balkanoorlog... De oorlogen in Joegoslavië worden er nog steeds 14.000 mensen in Ex-Joegoslavië vermist. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International is er een gebrek aan politieke wil bij de regeringen in de regio. Om aan de opheldering van oorlogsmisdaden mee te werken. We hebben contact met Nicole Sprokel van Amnesty International. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja, die oorlogen begonnen bij het uiteenvallen van de Socialistische Federatie Joegoslavië in 1991. Is het duidelijk in welke gebieden volgens de meeste mensen uh, worden vermist? Ja, eigenlijk is dat in alle gebieden wel. Maar als je het over aantallen hebt, dan is uh, ja, Bosnië-Herzegovina natuurlijk wel een gebied... wat wij ook goed kennen vanuit onze geschiedenis, waar nog heel veel mensen vermist worden. Daar uh, uh, zie je dat er ook uh, enorm gebrek is inderdaad, aan die politieke wil. We hebben het daarover... Uh, in in de tijd waren dat 30.000 mensen hè, in 1995. Mm -hmm. en, en, uh, alleen al in, uh, en nu heb je het nog steeds over ruim 10.000 mensen... van wie we niet weten uh, wat er met hen gebeurd is, waar zij zijn. Uh, en Bijvoorbeeld Srebrenica, alleen al waren er natuurlijk uh, 7.000 mensen... Uh, Gedood en, en daar wachten de families nog steeds op uh, ja, gerechtigheid en op herstel, op genoegdoening. Mm -hmm. uh, dus heel veel mensen leven nog steeds in ontzettende onzekerheid. En u heeft het over gebrek aan politieke wil om um, ja, opheldering te geven over oorlogsmisdaden. Wil men de oorlog achter zich laten of is er echt sprake van obstructie? Nou, er is ook echt sprake van obstructie inderdaad. Het uh, is duidelijk dat er ook uh, politieke inmenging is uh, of dat er uh, ja, gewoon geen... ...middelen worden vrijgemaakt... ...inmenging eh, in, in eh, zeg maar de rechtsgang... ...of het, het obstrueren van de rechtsgang... Eh, ...er is echt een klimaat van straffeloosheid... Hè, ...dus er is een gebrek aan wil ook... Eh, ...om te zorgen dat... Eh, ...je hebt het vaak natuurlijk ook over militairen... ...voor politiemensen... ...mensen die misschien nu eh, op, op plekken zitten... ...in de regering... Eh, die, ...ze willen voorkomen dat die mensen... ...voor het gerecht gebracht worden... ...en dat, nou ja, als je ook ziet... wat voor uitspraken gedaan worden dan kun je anders al wel concluderen dat er echt gebrek aan wil is om te zorgen dat er uh, ja, opheldering verschaft wordt. En dat betekent dan, mevrouw Spokkel, in de praktijk dat er niet meer gerechercheerd wordt, niet meer gezocht wordt? En dus nauwelijks, heel veel zaken worden gewoon nauwelijks uh, gerechercheerd. En, en ja, alleen al uh, in dit gebied heb je het over 1300 achterstallige zaken die verschrikkelijk traag verlopen, dat vooral... Ja, moeten we trouwens ervan uitgaan dat al die mensen die vermisten uh, overleden zijn niet meer leven? Daar gaat iedereen natuurlijk in ja, grote mate wel van uit inmiddels. Uh, maar je kunt ook niet uitsluiten dat er nog mensen gewoon ergens vastzitten. Uh, dat zal niet heel waarschijnlijk meer zijn trouwens na zo lang. Maar ja, je kunt het gewoon niet uitsluiten en dat is natuurlijk precies het probleem. Mensen toch niet kunnen afsluiten ook. Wat valt er te doen? Wat verwacht u van bijvoorbeeld Nederland of de Europese Unie? Ja, we hebben natuurlijk een oproep gedaan uiteraard aan de regeringen zelf. Zoals we dat altijd doen, van dit zijn onze aanbevelingen en maak maken er een werk van. Het is nu al echt te lang geleden. maak duidelijk dat je echt een commitment hebt om het op te lossen en maak middelen vrij. Maar het is waar dat inderdaad de Europese Unie ook een rol kan spelen. Door bijvoorbeeld gewoon steun te verlenen, de rechtssystemen te verbeteren. Um, ook aan te dringen op uh, berechting en op onderzoek. Eh, want de daders leven vaak gewoon nog echt in de, in de, ja, de gemeenschappen... waar uh, ook de slachtoffers wonen. Dus dat is ook een hele ont, ja, onstabiele situatie. Uh, maar we hebben natuurlijk ook nog steeds uh, uh, ja, toetredingsgesprekken. Mm -hmm. eh, de, de toetreding van Kroatië bijvoorbeeld. Um, dat is natuurlijk ook een middel... Um, om, of, of Servië bijvoorbeeld is een middel om uh, de druk toch te zetten op deze landen... om te zorgen dat zij wel voort, uh, gaan, voortgaan met uh, onderzoek en berechting. Duidelijk, Nicole Sprokel van Amnesty uh, International. Dank. Graag gedaan. Tien over half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Partij voor de Dieren heeft deze week op een bijzondere manier actie gevoerd. Lijsttrekker Marielle Thieme is bij een aantal veehouderijen langs geweest... om daar te protesteren tegen de bouw van megastallen. Maar ze had haar komst van tevoren niet bij de betrokken veehouders gemeld... Ook Corrie Voesten uit het Drentse Nijensleek hoorde niets van de partij. De politie kwam op een gegeven moment bij ons op het erf... en die zei tegen mijn man van, hebben uh, jullie ook vijanden? Waarop mijn man zei, ja, dat weet ik niet. Nou, in elk geval één heb je er misschien wel. En dat zou dan uh, de partij van de dieren zijn, uh, voor de dieren. En hij wist ons te vertellen van, weten jullie dat Marianne Tiemen dan komt? Maar dat wist u niet? Nee, dat wisten wij niet. Nou ja, in eerste instantie slaat schrik je om het hart. Want wij zijn gewoon vreedzame mensen, we houden niet van trammeland. En je denkt, jee, waar gaat dit op uitdraaien? En waar draai je dan op uit? Uh, nou, in elk geval, wij waren zinwachtig. Ja, uh, Je weet, ze zijn eigenlijk tegen de manier van werken dat je doet. En dat is jammer. Maar wat vond u er nou van? Dat ze onaangekondigd hier stond? Uh, nou, ik was gewoon de politie heel dankbaar... Dat hij ons gewaarschuwd had. Dus daardoor zakte dat eigenlijk weg. Ik weet niet hoe ik uh, gevonden zou hebben als we het niet hadden geweten van de politie. En die zei ook van als er onrust komt of wat dan ook en ze gaan het erf op. Bel 112, we zijn er meteen, we weten wat er gaande is. Maar dat ja. was niet nodig? Nee, gelukkig niet. gelukkig niet. De partij heeft het niet aangekondigd. Nee. Uh, maar dat doen ze natuurlijk omdat ze denken ja als we ons uh, komst aankondigen dan worden we zeker niet toegelaten. Weet je, je moet niet iets veronderstellen. Je moet gewoon vragen. En dan weet je het zeker. Dus was je hier welkom, welkom geweest? Ja, natuurlijk. Iedereen is hier welkom. We hebben natuurlijk uh, aan alle hygiëne-eisen voldaan. Dus ik loop hier onder andere in een uh, in overal en boesjes uh, om mijn schoenen. Hoeveel varkens heeft u? Wij hebben uh, hier op dit bedrijf op het ogenblik 400 zeugen. En op het ogenblik denk ik dat we ongeveer 2000 mesvarkens hebben. En u wilt uh, uitbreiden, meer dan uh, verdubbelen eigenlijk. Dan bouwt u een megastal en daar zijn het ook heel veel mensen tegen. Met uh, Marianne en Team van de Partij voor de Dieren voorop. Want het is, zou niet goed zijn voor de varkens. Nou weet je, de grootte van een stal heeft eigenlijk niks te maken met welzijn van het dier. Het is gewoon van hoe wordt een dier gehouden en hoe wordt iets gebouwd? En dan is het zo dat je daar zo de nieuwe technologieën op inpast. En of je dat nou doet in een stal van uh, 10 meter hoog of in een grote flat van uh, 100 meter hoog, zoals je in de steden ziet. Want dat zijn mega, echte. voor mij zijn dat megastallen. En daar worden mensen in gestopt. Maar Tegenstandersargumenten als ja, dat zouden dierziektes komen, uh, fijnstof in de lucht. Het is een eigenlijk een wordt het een fabriek. Nou, dat is dus helemaal niet zo, want daar worden juist nieuwe technologieën die worden aan je toegepast, zodat je minder fijnstof hebt, uh, zodat dus minder geurbelasting hebt enzo. Maar dat willen zij niet horen. In deze ruimte, daar is alles in gecontroleerd. Het voer wordt gecontroleerd, de medicijnen worden gecontroleerd. Je hoeft niet bang te zijn van weet ik wat, wat er uit de lucht komt vallen. Ik denk wat wij hier doen, dat is de beste manier om varkens te houden. Daarom moeten wij ze ook in Nederland houden. Stel dat je ze allemaal naar het buitenland doet, dat is niet controleerbaar voor ons. Wat krijg je dan op je bord? Ik wil het niet weten. Gaat het door met die uitbreidingsplannen? Komt die stalder? Ja, die komt er. Die komt er. Zonder meer, hoe dan ook. Ja, die komt toch, klaar. Varkenshoudster Corrie Voesten, niet de laatste, maar die mevrouw daarvoor... in een bijdrage van Rien Kamer. En straks om half negen spreken we Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren. Mag ze nog vertellen waarom ze op deze manier actie voert? En we blijven bij de dieren. Want bijna alle koeien zijn besmet met het Smallenberg-virus. En dat is goed nieuws. Hoe dat zit, wordt u zo dadelijk. Eerste verkeersinformatie, Johnson Hoka. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Het is op dit moment nog erg lekker rustig. Korte vooruitblik voor de spits. Verwacht ik eigenlijk niet veel problemen, ondanks wat lichte regen. De meeste files verwacht ik de komende uren in de regio Rotterdam en ook Utrecht. En rond half negen zal er niet meer staan dan 50 kilometer. Oké, okay, tot later. Joe. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Precies op de grens tussen Nederland en België staat een huis. En in dat huis werd een lijk gevonden. Een tijdje geleden alweer. En nou is de vraag waar en of de zaak voor de rechter komt. Marno Remmers is bij dat huis waar nog meer verhalen aan vast zitten, Marno. Ja, ik sta hier met Sander van Tilburg, maar hij komt uit Baarle... Nassau, Hertog. Herthog. Herthog, hij heeft Belgische en Nederlandse nationaliteit. Oh, daar ga je al, hè? Ja, we zijn in het dorp. En we staan voor jullie pand. Het is nu een kantoorgebouw, een business center in mooi Belgisch. En um, daar loopt de grens dwars doorheen. Correct. De helft van het pand is Belgisch, de helft van het pand is Nederlands. En daar lag het lijk 2008. Ja, klopt. Toen was het nog niet van jullie? Nee, toen was het nog niet van ons. Nee, toen was het van de verdachte. Want die woonde hier toen. Zullen we maar eens naar binnen gaan? Dat kan. In dit pand waar vroeger de Femisbank in heeft gezeten. Een soort wasserette was het eigenlijk. Want je kon het geld in Nederland binnenbrengen... en in België verdween het dan. Prachtig marmeren vloer. De krant op de deurmat. Zo te zien niks aparts. Maar ja, jullie hebben hier... Uh te maken gekregen met allerlei eigenaardigheden. Want dit was dus die famous bank. Jullie hebben hier ook verborgen ruimtes gevonden? Ja, het pand zit vol met verrassingen. Zo is het destijds voor de bank gebouwd. Dus ik stel voor dat we daar eens een kijkje gaan nemen. Ja? We gaan de gang door. Dus het is als bankgebouw neergezet? Ja, ja als bank en als woning. Het was half-half. Ja. En, en dan zit er een deur ergens. Er, dit is een kluis. Dit zit er nog in. Je kunt hem maar moeilijk uithalen... want de deur weegt, nou ja, ik weet niet hoeveel duizend kilo. Allemaal oude, opengeboorde zeefjes. Want de bank is uiteindelijk failliet gegaan. Ja. Dus de curator ach, kwam. ze zijn helemaal kapot geboord, ja. Er zitten gaten in. Ja. ja dus die, begin, hier begint het, het verhaal al. Hier begint het. En we kunnen verder naar een uh, wat grotere kluis. Nog een kluis. En dan komt er... Ach... Hier zitten we nog een, een hele. Uh, uh, uh, uh, ja, dat is ook allemaal van die mini-kluisjes die ja. je ook wel uh, in andere banken aantreft. Ja, zeker. En uh, niet alles is wat het lijkt, want dit is uiteindelijk gewoon. Wacht even. Dat is het is dit? helemaal geen kluismuur. het is gewoon een nepwand. Ja. En dan kunnen we een trap af. Daar zit een, dus een geheime gang hier. Daar zit een hele grote kluis, uh, zeg maar een kamerkluis, zoals je ook in een bank ziet, uh, onder. En er ligt nu briefpapier. Dus de, de ja. mystiek van het pand. Ja, maar dat komt allemaal uh, veel meer voor... In, in, uit de geschiedenis van Baarle-Nassau, Baarle-hertog... waar de grens kriskras doorheen kerjoelt. Er is zelfs, zelfs een pand met een voordeur in twee landen tegelijk. Maar in 2008 is hier dus dat lijk gevonden, dat grenslijk. Ja, absoluut. Lentelijk Een, een Russische dame, gewikkeld in peurschuim... in een kliko, in een houten kist. En het is nog nou, steeds niet helemaal duidelijk hoe het... nou. Wat nou haar doodsoorzaak is? Nee, dat ze door geweld om het leven gekomen is volgens mij duidelijk. Maar wat er precies gebeurd is en hoe, dat blijft een mysterie. En waar is zij gevonden? Zij is gevonden in het andere gedeelte van het pand. Daar gaan we dadelijk ook nog heen. Daar kunnen wij zeker nog heen. Kortom, de mysteries stapelen zich hierop. Marsa, Lara, ik hoop dat we het een beetje kunnen ontrafelen deze ochtend. Het is inderdaad een gek gebouw. En dat klinkt toch wel spannend. Maino, we gaan ja, je volgende jaar op je reis uh, door dat gebouw. Zo'n fake wand met zeefjes, dat is toch wel oh. ja, heel bijzonder. We gaan naar Kobe Grant, A Song About Me. I like watching films about ghosts. I like saying anything goes. I like knowing possibilities don't end. And I work harder than I want to. And I don't stop till I know the truth. And I love each and every one of my friends. I'd like to think that I owe regrets, cause every single one of them made me who I am. And I'll make sure that I never forget the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 Yeah, and of the world, one step at a time, learning the love and the hurt, the wrong and the right. Acht minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Bijna alle koeien in Nederland zijn besmet met het Smallenberg-virus. Op 92 van de melkveebedrijven die zijn onderzocht... blijkt het virus aanwezig. En dat is helemaal niet erg, zegt de Gezondheidsdienst voor Dieren. We hebben contact met dierenarts Piet Vellema van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat niet erg? Nederland heeft vorig jaar, in de tweede helft van vorig jaar, opeens te maken gekregen met een ziekte die we tot dat moment niet kenden. Het gaf problemen bij koeien, hoge temperatuur, melkproductiedaling. En het heeft een tijdje geduurd, een aantal maanden, voordat we erachter kwamen wat de oorzaak van die aandoening was. En dat bleek later, uh, in november, het Smallebergvirus te zijn. Mm -hmm. In december kregen we opeens te maken met misvormde lammetjes, misgaten, geiten, later misvormde kalfjes. En uh, wat ons toen al verbaasde is hoe snel die infectie over Nederland ging. In een paar weken tijd vonden we afwijkende lammeren over heel Nederland. En daar hebben we toen ons over verbaasd. Als je vergelijking maakt met andere aandoeningen die veel langzamer spreiden, ging dit heel snel. Ja. En de studie die we net hebben afgerond, waarbij we op heel veel melkveebedrijven gekeken hebben... blijkt inderdaad dat die infectie heel snel over Nederland gegaan is... zodanig dat een heel hoog percentage van de bedrijven de infectie gehad heeft. En waarom is dat nu niet erg omdat we ervan uitgaan dat de dieren die die infectie hebben doorgemaakt, antistoffen hebben, die we nu met het onderzoek hebben aangetoond, die dieren maken die infectie niet opnieuw door. En dat betekent dat ze eigenlijk door die infectie die vorig jaar heel snel over Nederland gelopen is, nu bescherming hebben en niet opnieuw dat probleem van eerst diarree-melkproductiedaling of later misvormde lammetjes en kalfjes krijgen. Maar meneer Fellema, zijn die dieren die dus besmet waren, en dat zijn ze dus bijna allemaal, ook helemaal weer gezond geworden? Of zijn er ook wel aan overleden? Er zijn heel veel dieren juist die de infectie hebben doorgemaakt... waar de veehouders helemaal niets aan gemerkt hebben. In een, in een relatief klein percentage is er sprake geweest van tijdelijke diarreeproblemen een aantal dagen met melkproductiedaling. En we hebben relatief weinig, en, en het gaat wel om, om, om absolute aantallen, maar als, als u op een rijtje zet hoeveel kalveren en hoeveel lammeren nu echt met uh, aangeboren afwijkingen zijn uh, geboren, hmm. valt dat achteraf gezien gelukkig heel erg mee. Toen het in december begon, ging dat op sommige bedrijven om uh, tientallen lammetjes, uh, enkele kalveren per bedrijf met het afwijkende beeld. Maar als we de hele zaak op een rijtje zetten met de kennis van nu, is het vooral beperkt gebleven tot een piek. En dat heeft ook te maken met de snelheid waarmee die infectie door Nederland liep. En uiteindelijk is de schade als gevolg van die infectie gemiddeld gesproken uh, heel erg beperkt gebleven. U zegt, um, we weten dus nu dat het virus zich heel snel verspreidt. Weet u inmiddels ook zeker uh, hoe het zich verspreidt? Want er werd aangenomen dat dat uh, kleine vliegjes waren. Ja, we gaan er nog steeds van uit dat uh, knutsen een hele belangrijke rol hebben gespeeld bij de verspreiding van het virus. Uh -huh. Daar is inmiddels in een aantal landen, Nederland en onze omringende landen, ook hele sterke aanwijzingen uh, zijn daarvoor. Uh, waarom dat dan bij deze aandoening zo snel is gegaan, dat weten we op dit moment nog niet. En daar vindt uh, in ons land en omringende landen heel veel onderzoek naar plaats. Oké, okay, nou dat horen we dan later. Piet Velle, dank voor nu. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Winkeliers durven geen aangifte te doen tegen dieven, stelt de Telegraaf. Uit angst voor represailles houden winkeliers hun mond. Volgens de krant blijkt uit politiecijfers... dat er sinds 2007 drie keer meer geweld wordt gebruikt bij winkeldiefstallen. Het is alarmerend en we pleiten dan ook voor extra maatregelen... zegt de secretaris winkelcriminaliteit van Gobbendingen van Detailhandel Nederland in de krant. De cijfers die nu naar buiten komen zijn nog maar het topje van de ijsberg. Het aantal aangehouden winkeldieven is volgens de secretaris ook opgelopen. Van ruim 36.000 in 2008 naar 2. 200. 41.000 in 2011. Schokkende cijfers, helemaal wanneer je weet... dat ondernemers de politie niet inschakelen... zegt Van Golde Goldbedingen in de Telegraaf. Hij roept Winkelijs dan ook dringend op altijd aangifte te doen. Volgens de Volkskrant leidt de strijd tussen de veerdiensten... op de Waddenzee tot grote verliezen. Voor nieuwkomer, EVT, zijn de verliezen opgelopen tot 1,5 miljoen euro. Sinds jaar en dag vaart rederij Wagenborg naar Ameland... en Schiermonnikoog Doeksen vaart op en neer naar Friesland en Terschelling... Um, EVT probeert het monopolie van familiegrederij Doekse te doorbreken. En de verliezen zijn te wijten aan hoge juridische aanloopkosten... zegt directeur Erwin Rob in de Volkskrant. EVT is met Doekse en het Rijk verwikkeld in een grote rechtszaak. Minister Schultz van Verkeer vindt concurrentie op de veerverbinding ongewenst. Ze wil de komende 15 jaar een verbod op passagiersvervoer door EVT. Dan het Financiële Dagblad. Sinds 2009 is er een meldpunt voor gevallen van fraude en zelfverrijking bij woningcorporaties. De FD schrijft dat daar inmiddels ruim 460 tips zijn binnengekomen. Tientallen gingen over fraude. Het zijn vooral medewerkers van corporaties, zakenpartners en toezichthouders die het meldpunt bellen. 25 meldingen over fraude waren zo ernstig dat ze zijn overgedragen aan de inlichting- en opsporingsdienst van minister Schultz-Van Hagen. Twee van de meldingen hebben inmiddels al geleid trouwens, tot strafrechtelijke onderzoeken. Een meldpunt is een initiatief van toenmalig minister Eberhard van der Laan. Hij nam het besluit nadat fraude en zelfverrijking bij woningcorporaties in de media veel aandacht kregen. Volgens het Financiële Dagblad wilde Van der Laan een laagdrempelig meldpunt. waar iedereen, inclusief gewone burgers en huurders, bij terecht kon. Medicijnen die niet goed werken worden toch steeds duurder. NRC-Nex schrijft over een onderzoek van twee Britse deskundigen dat voor veel opschudding heeft gezorgd. Volgens de onderzoekers helpen 85 tot 90 procent van de nieuwe medicijnen niet of nauwelijks, dan komen ze toch op de markt. Dat komt doordat het overheidsbeleid tekortschiet en door slimme marketing. En daaraan wordt volgens NSC Next 20 keer meer uitgegeven dan aan onderzoek. Slechts 1,3 procent van het beschikbare geld gaat naar onderzoek van de medicijnen. Rapporten laten daarnaast zien dat de ontwikkelingskosten tussen, de, tussen 1995 en 2010 zo'n 34 miljard stegen. Maar de winst voor de industrie ook met 200 miljard omhoog ging. Koop aanstaande zaterdag trouw en ontvang gratis het filosofieboek Nietzsche. Veel kippen krijgen een beter leven, want Supermarkt Deen wordt de eerste plofkipvrije supermarkt van Nederland.